9 uur. Waterwagensmoed met het nws Journaal. Op de snelwegen in het zuiden van Frankrijk stonden vandaag lange files die tot 7 uur vertraging veroorzaakten. Door de combinatie van sneeuw en de vakantiegangers op weg naar de wintersport ontstond er op veel wegen een chaos. Uit voorzorg werd een aantal wegen helemaal afgesloten. Hulpdiensten deelden warme dranken uit aan de gestrande automobilisten. Nog altijd zijn er op sommige wegen grote problemen. De autoriteiten staan klaar om automobilisten langs de weg op te vangen als de situatie vanavond niet verbetert. De brand die gisterochtend uitbrak in een seniorenflat in Nijmegen is niet aangestoken, blijkt uit onderzoek. De brand ontstond in een snackbar onder 71 appartementen. Negen bewoners raakten zwaar gewond. Hoe het nu met hen gaat kan de gemeente nog niet zeggen. Alle bewoners horen op zo vroegst maandag of ze weer naar huis kunnen.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 Voetbal ADO Den Haag heeft thuis met 3-2 gewonnen van Pek Zwolle. De wedstrijd eindigde spectaculair. In de extra tijd kwam Zwolle gelijk, maar daarna won ADO alsnog. Voor de Hagenaars is het de derde overwinning in vier wedstrijden... terwijl de Zwollenaren hun derde nederlaag op rij hebben geleden. De andere wedstrijden in de Eredivisie die nog bezig zijn... Go-Ed Eagles AZ en Heracles tegen Utrecht.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu. De Nightwalk. Ladies and gentlemen. Zaterdagavond. Het beste van dance en RB in de mix. De mix. ZFM's Nightwalk. Presentatie Radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. showfacts en u U-mixen.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 Aflevering van de Nightwalk. Hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En het is vandaag zaterdag 21 februari 2015 alweer. Een week na Valentijnsdag. Van zovering horen nieuwe muziek van Sorry, James en Ryan Marciano. Met deze samen met Kiffy met Come Follow. Het komende uur natuurlijk. Een beetje show nieuws. De party update, Wat voor leuke feestjes allemaal gaande op deze zaterdagavond. En natuurlijk de 10 boven beste plaat voor het dansgoed. En een hoop nieuwe muziek, dacht ik zo. Onderweg zometeen nieuwe muziek van Jessica Mowboy. Maar die is die Sigma. Dus samen het labyrinth met Hire. I have given all myself. All that I had left to give. All the reasons I confront. You're my reason left to live. If that ain't enough. Got me flying to the moon Got me talking to myself When nobody's in the room That's what That's what You do You do To me, to me. Yeah, yeah, yeah right. Got me losing track of time Every moment I'm with you When the day turns into night My sky is always blue That's what That's what You do, you do. To me, to me. Yeah, yeah, yeah, yeah I remember the day Everything changed You got me with one touch Boy, one I can see you all the time, I can get you out my dreams, I can get you off my mind. That's what that's why you, you do to me. and keep it Ik weet niet of die gebruikt is voor de film 50 uh, Shades of Grey. Wel 50 vintig, grijs, maar het paste wel een beetje bij. Zeker de clip ook. Het was uh, Trace Songs met Slow Motion. En daarvoor muziek van uh, Jessica Mowboy met The Day Before I Met You. Zie je CFM antwoord? Eerder deze maand raakte Bruce Jenner betrokken bij een tragisch ongeval... waarbij een vrouw om het leven kwam. Ondanks eerdere speculaties ontkennen Jenner stijl schuldig te zijn... Aan het loodlottige ongeluk. Inmiddels gaat ook de politie hiervan uit. Waarmee Bruce Jenner weer met een gerust hart achter de stuur van zijn Porsche 911 GT33S kan kruipen. Want uh, ja, het schijnt dat de vrouw helemaal geen rijbewijs had. En al jaren niet in de auto mocht stappen. En hij heeft nog geprobeerd te, te remmen. Want er was een auto min op de weg gestopt. En uh, ja, hij remde en hij kraalde tegen haar aan. En hij knalde door de vangrail op de andere weg. En dan was hij vlak dood. Maar eh... Uh, het dus toch dat het niet helemaal zijn schuld is. Lijkt me ook niet, maar ja, hè, de geruchten gaan natuurlijk... of de lucht voor een paparazzi, of uh, dronken achter het stuur. Dat heb je altijd hè, met die bekende mensen. Maar dit keer reed hij gewoon rustig in de auto op de highway. En dan moest ik plotseling hebben voor een stilstaande auto. En uh, precies een week geleden, vorige week zaterdagavond... stond uh, Guido Spek... Die je misschien wel kent als uh, Sjoerd en uit GTST. Op de bune in Carré in Amsterdam. En we namelijk een van de hoofdrollen in de musical Hartsvrienden. En het was een extra bijzonder avond voor de acteur. Hij mocht om 12 uur namelijk een 25 kaars uitblazen. Want hij was ja gewoon klopig zonder. En dan hebben ze allemaal groots gevierd natuurlijk. Zie je we hebben Zandvoort onderweg zometeen. De partyagenda, wat voor leuke feestjes. Zijn er allemaal gaande? Maar eerst nog even muziek, onderweg zo meteen Dave Art en Krasibica. Maar hier is die Moon Booty Kamer met Work Your Body. Work Your Body Work Your Body Work Your Body Work Your Body Work Your Body Work Your Body Work Your Body boards. Let's rush Het was Dave Art, oh, Krasi, Pizza en Fasi met Hustling. Nieuwe muziek op je radio. En daarvoor ook nog Moe Boedieka met Work Your Body. Die is verduidt voor de party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gegaan op deze zaterdag 21 februari 2015. En zo zal het begin weer eens met met Escape in Amsterdam... met het wekelijkse feestje Brainwash. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend de race. 16 eurotjes. En voor meer informatie check de website escape.nl met ons eigen en Raimundo. En wie heeft die meegenomen vanavond? Raila del Sol, Miss Bounty en Sexy Mr. S on Sex. Die komen allemaal voorbij. Tot vanavond is in de escape het wekelijkse feestje Brainwash. En als we wat verder lopen, voorbij de escape komen we bij Air. We hebben vanavond disco trash. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 14 euro. En voor meer informatie zit de website air.nl. En wie er allemaal komen. Ik heb geen idee, want dat stukje flyer dat, uh, heb ik niet meegekregen. Dus uh, maar in ieder geval Disco Trash uh, vanavond in Air in Amsterdam. En zeg voor de zekerheid, hebben heb je de website. Hier doet het internet het even niet. Ik heb een paar kleine problemen met het internet. Ik denk dat ik per ongeluk een kabeltje eruit heb geschopt. Dus maar kijk zelf op de website air.nl. Dan vind je zeker al die informatie. En vanavond in Hotel Arena hebben we ook weer een leuk feestje. Klap danseretten. Het begint om 10 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. Interrace 15 euro. Op het informatie van de website danseretten.nl. Met onder andere DJ Raf en DJ Gina. Vanavond dus in Hotel Arena Club Danseretten. En vanavond in de Melkweg. Het weekend op is een feestje Encore. En vanavond Encore XASM Chinese New Year. Begint de rollenklok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interrace 10 euro. Met onder andere Eerwart, Cream, Slick, Waxfriend, Prime en Marble. Dat vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore En vanavond in Paradiso in Amsterdam ook nog een feestje. Funzige Deuntjes. begint uh, ongeveer om half twaalf. Het duurt tot uh, laat in de ochtend. De intere is 15 euro. Met onder andere Uvingo, Faya, Jace, Jameson, Roop, Bramers, Fatswork, Sier, Kibowal, Maximus ambitiebeesten en de uh, Durnites. Dat allemaal dus uh, vanavond in Paradiso, feest met het thema funzige deuntjes. En vanavond in Amsterdam, een van de grootste feestjes die in dit weekend plaatsvindt. Het is Don't Let Daddy Know. Don't Let Daddy Know. Dat is een, een wereldwijd succes. Ooit in de bietzaam begonnen en nu wereldwijd wordt het feest georganiseerd. Het begint om 10 uur, duurt tot 6 uur in de ochtend en de locatie is natuurlijk de Ziggo Dome. Anders past het allemaal niet, hè. En voor meer informatie, DLDK.com. Dat is de afkorting van Don't Let Daddy Know. Met onder andere, New ID, Sam Fox, Dennis Coyo, Dirty South... Martin Garrix, Omet Oscar en Quintino sluiten boel af. Vanavond dus in de Ziggo Dope, Don't Let Daddy Know. En ik moet je teleurstellen, als je geen kaarten hebt... kom je er niet in want de kaarten zijn uitverkocht. Dus dan weet je dat in ieder geval. En vanavond toch een feestje in de patronaat. Ik moet je zeggen, ik heb wederom twee flyers gehad. Ik krijg zelf, bijna elke week krijg ik twee verschillende pleis van de Stalker, maar ook vanavond, dus van het uh, patronaat. Dan hebben we vanavond één van de feestjes die ik opnoem: is... Uh, Tropical Base Club. Begint om 10 uur, duurt tot 3 uur vannacht. is 3 euro. Met onder andere Chocachol, Zanilia, RBBP, Kunnen Dieren, Patchwork en The Prince of Beats. Maar voor meer informatie, check voor de zekerheid even we de website patronaat.nl. Voor het je. ...naar het verkeerde feestje gaat. Hè? Want het andere feestje is uh, super stijl. En vanavond in de stalker hebben we cliché zaterdag. Terwijl cliché Saturday. Het begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 5 euro. En voor meer informatie check de website clubstalker.nl Want ik heb deze week wel één flyer maar gehad... ...in plaats van twee verschillende feesten. Alleen dit keer geen line-up. Dus kijk op de website clubstalker.nl In ieder geval vanavond in de stalker dus... Cliché Saturday. En tot zover, de feestjes. Terug naar de muziek. Hier op JoJo's Radio. De nieuwste hit van Martin Garrix. En als je de clip hebt gezien, misschien leer je dan ook een beetje hoe je platen moet produceren. Luister maar. Natalie Larose tezamen Jeremy met somebody en daarvoor de Ariana Grande met one last time. CMM Zandvoort is even tijd voor de 10 boven beste platen van de Darkroep. Welke platen zijn er erg populair in de clubs in wel kan je zeker verwachten. Deze week op 10: DBN en Jordan Ferrer met Gotta Get Through This, samen met Odie Sky. Op 9: Stefano Navarini uit Italië met Marlena Shaw met Woman of the Ghetto. En op 8: Chris Lake met Chest. Op 7: Coach 3000 met Everybody Get Up. En op 6, Jolin Patch en Esquire, met Rhythm is a Dancer. En op vijf deze week, Don Diablo, tezamen te met Chris Chris, met Shane Reaction, Domino. En op vier, Pap en Rash, met Rumors. Op drie deze week, Lucas en Steve, tezamen met Rockefeller, met Do It Tonight. Op 2, Martin Salvage en GTA, met Intoxicated. En deze week, wederom op één... That's that, samen met Oliver Helders, met You Know. En die hoor je nu op CFM Zandvoort in de Nightwalk. That's that en Oliver Helders met You Know. Nummer 1 uit de 10 boven beste plaats van de dag. we staan met Barco Santoro, met B. Zie we hem zo. The Nightwalk, het eerste uurtje zit er alweer bijna op. Niet getreurd, zometeen de break. Het nieuws en weer daar zijn we nog twee uur lang bij. maar zo het eerst... DJ Mauser bij zijn Global House Vibes. En daar achteraan... DJ Cavaskelli uit Duitsland. Nee, niet uit Duitsland, maar uit Italië. Kom ik er bij Duitsland? Binnenkort hebben we een DJ uit Duitsland over, maar... in ieder geval uit Italië. Nu lang in het mix met de beste uit de club, soort Italië. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Voor nu, ik laat je achter met Don Corleone. Het better check this out. En ik zeg tot zometeen na de break.